Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en het is het nieuws van NOS op 3. In Urk gaan huisartsen coronaprikken zetten. Urk heeft de laagste vaccinatiegraad van Nederland. Nog geen kwart van de bevolking is volledig gevaccineerd tegen corona. De GGD hoopt dat dat aantal omhoog gaat als ze dichter bij huis terecht kunnen. Nu moet je voor een prik naar een locatie van de GGD. Voor mensen in Urk is dat is de dichtstbijzijnde in Emmeloord. Waarschijnlijk kunnen ze eind van de week bij de huisarts terecht. De G20-landen zeggen dat ze meer gaan doen om de afgesproken klimaatdoelen van Parijs te halen. Daarin zeggen landen te streven naar maximaal 2 graden opwarming. Maar om dat te halen moet veel meer gebeuren. De Britse premier Johnson is optimistisch dat we bijvoorbeeld snel van kolen af kunnen zijn. Our country, the UK, was 40% reliant on coal. Uh, to, to generate power. Today, it's only, today it's only 1%. En and, and so you kan je progress very far. Heb je plakjes gebraden kipfilet van de HEMA in je koelkast liggen? Check dan even de houdbaarheidsdatum. Als er 15 november op staat, let dan op. Door een vergissing zit er ook kip gehakt doorheen. En daardoor kunnen er gluten of soja in zitten. Als je daar allergisch voor bent, eet de kipfilet dan niet op. En multitasker, terwijl je aan het zoomen bent. We hebben het allemaal wel eens gedaan. Maar een Amerikaanse arts is er helemaal voor gegaan. Ze krijgt een boete van omgerekend bijna 13.000 euro omdat ze tijdens twee buikoperaties ook meedeed aan online vergaderingen. Want de vrouw is behalve arts ook politicus. Je ziet medisch personeel door het beeld lopen, zegt deze Amerikaanse verslaggever. Video from a meeting back in March was streamed live on the legislature's website and YouTube. You can see people moving around what appears to be an operating room. Af en toe kwamen er ook bloederige doekjes voorbij. De politicus zegt dat ze toestemming had van haar patiënten, maar geeft wel toe dat haar gedrag onprofessioneel was. Heb ik het weer nog, buien trekken via het Oostenweg. Eind van de middag is het droog en rond de 14 graden, morgenochtend ook een droog begin. In de middag weer buien en dan wordt het 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friese van de ANWB. Er gebeurde vanochtend een ongeluk op de A5, de weg Hoofddorp Amsterdam. Bij de aansluiting met de A10 is de weg nog steeds in beide richtingen dicht. Voor opruimwerkzaamheden omrijden kan via Badhoefendorp over de A10, de A4 en de A9. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 zaterdagmiddag bij CFM gingen we even lekker into de reggae. Nou, daar gewoon even zin in. John Benitez samen met uh, Pieter Tos. Je weet al, die man van de Color Walk en Don't Look Back. En uh, dit was uh, uiteraard het uh, o oh, zo bekende Johnny B. Goods, U 3 Zandvoort op uh, zaterdag. Nou ja, het is in ieder geval uh, droog. Dus ga even naar de boekenpresentatie van Marco Termes. Die is uh, zojuist om 4 uur begonnen in het HDMZ Museum. Wat gaan wij in het derde uur allemaal nog doen? Ja, wij zijn, wij, wij zijn gewoon aan het werk. Hè? Wij ja, wij, wij hebben daar helemaal geen tijd voor natuurlijk. Nee, wat gaan we doen? Nou, vaste luisteraars en kijkers van ons programma... weten natuurlijk wat het derde uur te wachten staat. Allereerst natuurlijk over een tweetal platen... gaan we schakelen naar Pit Report. Ja, het is een weekend zonder Grand Prix. Dus we kijken wat terug en wat vooruit... naar de race van volgende week. Die wordt verreden in Mexico... Uh, dat allemaal tijdens uh, Pitch Report over een tweetal platen. Half vijf is het tijd uh, voor het dier van de week. En uh, die doen we net zoals vorige week. Want uh, die uh, besteden we aan Bassi. Want bedoel, er, zijn, er zitten wel meer honden in het, uh, in, in het uh, asiel. Alleen die zijn of gereserveerd of hebben een thuis. Alleen uh, Bassi en nog een andere hond zitten nog in het uh, asiel. Dus het wordt tijd dat Bassi ook een thuis gaat uh, vinden... Het gedicht van de dag, ja, uh, uh, nou ja, ik zou het maar zeggen. Uh, het gedicht is genaamd Marco. We brengen een ode aan Marco Termes, de dichter van Zandvoort. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het de derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert Jan. Weer een gezellig uur drie wwwzfm live.nl. kijk je live mee. Of uh, gebruik eventjes uh, ZFM Zandvoort om uh, mee te luisteren. Of onze eigen ZFM-app. Het kan allemaal. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. That everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak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 klassieke single van uh, Hozier. The Take Me To Church. Nou, daar gaan we nog niet heen hoor, want het is nog geen uh, zondag. Waar we wel heen gaan, dat is de Pit Report. Die krijg je na deze disco klassieke. Bye-bye. van uh, zon, uh, Albertjan, ja, ja, hè? Als ik jou had, zou ik een zonnebril op? <laughs> Het is een beetje waterig zonnetje, maar hij is er wel. Gelukkig, een, uh, ja, toch uh, de regen even voorbij uh, hier in Zandvoort. Je een lekkere disco-klassieker uh, uit de jaren tachtig. Een uh, dance-klassieker, uh, zoals dat met een uh, mooie term genoemd werd. Koldy Alexander was dat en uh, Show You My Love. CFM Race Radio, Pit Report. Wat over vier geweest, nou ja, we hebben een weekje... Uh, stop van uh, de Formule 1, uh, even een weekje rust voordat we naar Mexico toe gaan. Maar er is wel het een en ander te melden. De Grand Prix van de Verenigde Staten is ook in dat land zelfs zelf in verhouding erg goed bekeken. Gemiddeld keken 1,2 miljoen Amerikanen op televisie naar de race van afgelopen zondag, gewonnen door onze Max. Het is daarmee de op één na best scorende Amerikaanse Grand Prix ooit, na de editie van 2007. Dat was de laatste keer dat Formule 1 actief was op het legendarische circuit van Indianapolis. Toen schakelden gemiddeld 1,4 miljoen thuisfans in. Het gaat dan om een hele uitzending. Naar puur de race zelf keken zondag bijvoorbeeld 1,5 miljoen Formule 1 fans. Op het circuit of the Americas waren er over drie dagen liefst 400.000 fans aanwezig. Amerika is erg belangrijk voor de Formule 1, mede vanwege de eigenaren van Liberty Media... Dit jaar ligt het kijkcijfer gemiddelde op bijna 950.000. Een enorme winst ten opzichte van de laatste jaren. Volgend jaar wordt er niet alleen gereest in Austin, maar ook in Miami. Red Bull's topadviseur Helmut Marco kwam in Austin lofuitingen tekort... om het optreden van de winnende Max Verstappen te omschrijven. De WK-leider hield zijn grote rivaal Lewis Hamilton ter nood achter zich... in een zinderende laatste ronde, laatste ronde op het circuit van de Americans. Ik voel me relaxed, maar ik denk dat Max de enige was bij Red Bull die een paar ronden voor het einde nog ontspannen was. We waren allemaal meer dan nerveus, al dus Marco, die Verstappen al in 2015 liet debuteren in de Formule 1. Omdat Hamilton de leiding overnam na de start, moest Verstappen in de achtervolging en besloot Red Bull om hem vroeg naar binnen te halen voor de eerste stop. Max maakte geen fout bij de start, maar de koppeling werkte niet helemaal zoals het zou moeten, al dus Marco. Dat maakte het veel moeilijker voor ons. Max was sneller, maar kon niet inhalen en daardoor niet de snelheid laten zien die erin zat. Als hij na de start eerste was gebleven, was hij zo'n 5 tot 8 seconden weggereden. Dat was niet het geval en dus moesten we onze strategie veranderen. We wisten dat het close zou worden, maar we hebben Max en daar kunnen we op rekenen. Het ziet er uh, zo steeds, steeds rooskleuriger uit voor Verstappen op jacht naar zijn eerste wereldtitel. Zijn voorsprong op Hamilton braagt met nog vijf races te gaan twaalf punten. We hebben nog zeker één of twee overwinningen nodig, aldus Marco. Hopelijk kunnen we dat bewerkstelligen tijdens de komende races in Mexico en Brazilië. Dan ga ik zeker met een gerust gevoel naar het Midden-Oosten voor de laatste drie wedstrijden. Zoals gezegd, Lewis Hamilton incasseerde een gevoelige tik in de Verenigde Staten... waar hij de winst moest laten aan Max. De zevenvoudig wereldkampioen verwachtte dat de komende weken... niet makkelijker gaan worden voor hem en Mercedes... We gaan binnenkort naar Mexico en Brazilië... en dat zijn circuits waar Red Bull doorgaans heel sterk is... al dus Hamilton, nu 12 punten achter verstappen in de strijd om, het wereld, om de wereldtitel. Ik weet niet wat we hier anders hadden kunnen doen. Het team heeft het geweldig gedaan... en ik ben ook blij dat mijn eigen op, met mijn eigen optreden. Max kwam extreem vroeg naar binnen voor zijn eerste stop... en het was duidelijk dat track position de sleutel was. Hamilton wilde nog niet te veel doen denken nu er nog vijf races op de rol staan... Aan die 12 punten achterstand denk ik nu niet. We waren vandaag helaas niet snel genoeg om de race te winnen. Maar we bekijken het per race. Maar de komende wedstrijden worden zeker zwaar voor ons. Nou, nog even de stand in het WK: Max met 287,5 punt op pole. Gevolgd door Lewis Hamilton met 275,5 punt. Op een derde plek hebben we Valtteri Bottas met 185. En Sergio Perez stijgt weer een plekje. Die staat nu op 4 met 150 punten. En Fernando Alonso, ook nog noemenswaardig... is ook in de top 10 terechtgekomen met 58 punten. Nou, zoals gezegd, nog vijf races te gaan. We gaan volgende week gaan we naar Mexico. Daarna hebben we nog Brazilië op 14 november. De Grand Prix van Qatar op 21 november. De Grand Prix van saoedi arabië op 5 december. En de, ja, de apotheose, de grande finale, is natuurlijk in Abu Dhabi op 12 december. Nou, we volgen het op de voet. Ja, en net niet met de kerst. Hè. Dat gaan we net niet uh, redden. Nee. Net voor de kerst zijn, uh, is dit seizoen uh, voorbij voor de Formule 1. Als het allemaal goed gaat, hè, ook met uh, de coronabesmettingen natuurlijk uh, en dergelijke. Dat moeten we toch uh, in de gaten houden. Nou, ik uh, uiteraard weer het dier van de week. Ik een heerlijke gauwouw van Jim Croce, hoorde de Bad Bad Leroy Brown. Het is half vijf geweest ja, en Bassi zit maar in het asiel. Ja, Bassi is een leuke man van 2,5 jaar oud. Wegens tijdgebrek ben ik op zoek naar een nieuwe plek. Maar naar mensen ben ik enthousiast. Ja, dat schreeuw ik, want ik hou echt van uh, uh, mensen.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 Op dit moment gebeurt er gewoon iets te veel in mijn hier, want wat, uh, met wat lekkers kan ik wel goed luisteren hoor... maar u moet een beetje moeite doen om mijn aandacht erbij te houden. Ik zoek een eigenaar die verantwoordelijk met mij omgaat... en mij het leven geeft wat ik verdien. Ik reageer hier in de opvang vriendelijk richting andere honden... maar word niet met een reu geplaatst. Een stabiele teef van hetzelfde kaliber is, mo is mogelijk... mits er een goede klik is...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 telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Bassi verdient een thuis. En Bassie begon er zelf over, over de clown. Ik moest meteen ook aan Bassi en Adriaan denken natuurlijk bij dit dier van de week. Nou, ga voor Bassie of de andere leuke dieren. Naar het kennen met dierenthuis aan de Keizersstraat nummer 5. Hier aan het einde van Zandvoorts Nieuw-Noord. Straks om kwart voor vijf het mooie gedicht Oda aan onze dichter Marco Tumis. Het gedicht heet dan ook gewoon Marco. Deze beste meneer, uiteraard ook als uh, zanger van de band uh, Roxy Music. En solo heet hij gewoon uh, Brian Ferry. de Let's Stick Together. Zo dadelijk dus het uh, gedicht uh, van de dag. En het voetbal is ook weer begonnen. Albert jan om half vijf. Ja, het is echt ongelooflijk. PSV ja, is om half vijf gestart tegen Twente. Kunnen we nog even een half uurtje van die wedstrijd meenemen. Maar eerst onder meer deze Drijven we bij Zandvoort op zaterdag of Zandvoort op zondag die andere. De long train running, maar ditmaal listen to the music... uiteraard ook van de Doobie Brothers. En morgen zijn we er ook weer. Dan weer uiteraard aandacht voor het voetbal bij Zandvoort op zondag. Maar ja, half vijf gestart. De wedstrijd van vandaag, de wedstrijd van vandaag... PSV tegen Twente. Albert-Jan, heb je daar al nieuws over? Of nee, nog, niet? nog steeds 0-0. Maar wat een rare aanvangstijden de laatste tijd. Vorig ja, heel vreemd. Meestal kwart voor vijf toch? Ja, of zo. Uh, maar. Ja, nou ja, vorige week moest we FC Groningen zondagavond om acht uur ja, aantreden. Ja. Ik bedoel, wat dat betreft een beetje rare tijden. Maar we denken, bedoel, de, de SV Zandvoort voetbalt dan wel niet... maar we doen wel even een rondje langs de velden. Want inmiddels in de Spaanse Primera División is de wedstrijd Elche-Real Madrid is geëindigd in een 1-2-eindstand. En vanavond ja, de, de, laten we zeggen, de, de vuurdoop voor de assistent-trainer van Barcelona. Want die is nu in control sinds Ronald Koeman dus afscheid, gedwongen afscheid heeft moeten nemen. Vanavond om 9 uur speelt Barcelona thuis tegen Deportivo Alaves. En ja, ik ben benieuwd hoe dat af gaat lopen. Kijken we even naar de Premier League... Daar is ook al een wedstrijd uh, uh, gespeeld. En dat is de wedstrijd... Dan moet ik eventjes kijken. Even kijken. Uh, ja, hier heb ik hem. Uh, Leicester City speelde thuis tegen Arsenal. Eindstad was 0 tegen 2. En, Mal en uh, Burnley uh, thuis... De, die speelt momenteel de eerste helft tegen Bradford. Daar is het 2 tegen 0. En de wedstrijd uh, die nu ook bezig is... Liverpool thuis tegen Bri Brighton uh, en de hoofd van uh, de tussenstand na 37 dus minuten spelen is 2 tegen 0. En er komt natuurlijk een hele mooie wedstrijd aan vanavond om half 7. Tottenham Hotspur ontvangt om half 7 vanavond Manchester United. Even een, ja, dat was een rondje langs de velden. Dankjewel, Abbasjan. En zo dadelijk het gedicht van de dag. Vandaag het gedicht Marco Maris deze.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 I'm still Als dit geen uh, mooie opwarmer is voor het uh, gedicht van vandaag, dan weet ik het ook niet hoor. Een plaatje die we al een uh, ja, hele tijd uh, draaien op de Sanfordse Radio hoort er gewoon een beetje bij. De zingel van Carrie Moore en Still got the blues for you. Voordat wij het gedicht gaan doen, even een korte inleiding op het gedicht. Want zojuist om 4 uur is de boekenpresentatie gestart van uh, Marco Temes in het HDMZ Museum. En hij presenteert daar maar liefst. Twee boeken tegelijk, uh, Albert-Jan. Want uh, ja, hij zit inmiddels al vijftig jaar in het vak. Ik had hem vijftig geschat, maar dan is hij op zijn geboorte begonnen. dus uh, ja, is op zijn veertiende begonnen. Dus op zijn veertiende. Een eenvoudig rekensommetje. Uh, ja, Oké, okay, ben je al zo oud, dat, Marco? Dat weet ik hoe oud hij is. Heel goed. Nou ja, in ieder geval de boekenpresentatie... Uh, vanmiddag in het uh, hdmz-museum. En uh, twee boeken kan je daar kopen voor bij elkaar 30 euro. En dan steun je ook uh, de schrijver, dichter, fotograaf, schilder uit uh, Zandvoort. En uiteraard is hij ook dichter bij zee geweest. Nou, speciaal voor Marco hebben we het uh, volgende gedicht. Het gedicht heet dan ook Marco. Marco is onze schrijver. Onze dichter van Zandvoort. Het Fauvageplein ziet er deze morgen nog wat bleek uit. De vrachtwagens rijden Zandvoort in met nieuwe voorraad... en de straatvegers beladen met bezems. Het is vijf uur. Zandvoort ontwaakt... De travestieten gaan zich scheren. De striteuzes zijn weer aangekleed. De rolkussens geplet en de minnaars zijn vermoeid. Het is vijf uur. Zandvoort ontwaakt. De koffie zit in de kopjes. De cafés maken de spiegels schoon. En op het badhuisplein en het stationsplein is het station nog maar een kaals kalet. Het is vijf uur. Zandvoort ontwaakt. In de voorsteden staan de toeristen op de stations. En bij Horneman wordt het spek gesneden. Zandvoort by night zoekt de bus weer op. En de bakkers, de bakkers bakken hun brood. Het is vijf uur. Zandvoort ontwaakt. De watertoren heeft koude voeten. Het kerkplein komt langzaam weer tot leven. Het raadhuis staat nog mooi rechtop. Op het moment tussen nacht en dag. Het is vijf uur. Zandvoort ontwaakt. De kranten zijn gedrukt. De arbeiders zijn bedrukt. De mensen staan op, geslagen en gesart. Het is het uur waarop ik ga slapen. Het is een vijf uur. Zandvoort ontwaakt. En Marco, Marco schrijft door. Marco, van harte gefeliciteerd. Vijftig jaar in het vak... En om 4 uur dus zijn boekenprestatie bij het HDMZ Museum. Het gedicht was de voor jou. De de place Dauphine et la place Blanche à mauvais bin, les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 ans. Paris. On se raser. les stripteaseurs sont ravis Les traversins sont écrasés les amoureux sont fatigués. Il est sacré cinqui... Les café nettoie leurs glace Et sur le boulevard Montparnasse La gare n'est plus qu'une carcasse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 Dat was uh, Marillion en uh, Kaylee alweer uh, de ene laatste voor uh, deze dag in ieder geval, uh, Albert-Jan. Ja, en uh, ik heb, uh, ik heb uh, nieuws uh, vanaf de voetbalvelden. Ja, dat wordt uh, flink uh, gevoetbald. <laughs> en, ik en, en, uh, uh, moet zeggen, uh, vroeg gescoord. Want uh, dan hebben we natuurlijk over de wedstrijd die om half vijf is begonnen... PSV thuis tegen FC Twente. Na 13 minuten uh, keek PSV al naar een achterstand aan... wegens een doelpunt van meneer Flap. En uh, in de 14e minuut uh, uh, uh, reageerde PSV met een tegengoal, gescoord door uh, Vertessen. En uh, dus de dus tussenstand daar na 23 minuten voetbal is 1 tegen 1. Ja, ze zijn redelijk, als je naar de statistieken uh, kijkt... Uh, Albert-Jan, ze ze redelijk uh, in evenwicht... Uh, de eerste 25 minuten van deze wedstrijd. Ja, want de PSV staat toch uh, met 22 punten uh, voordat deze wedstrijd begint... Uh, met drie punten achterstand uh, op Ajax, de koploper. Dus uh, het is wel zaak dat PSV de aansluiting uh, behoudt met Ajax. En FC Twente staat uh, voorlopig op een uh, zesde plek uh, met 16 punten. Dus die kunnen de punten ook gebruiken. Want dan gaan ze Willem II uh, vooralsnog uh, voorbij. Maar ja, ze hebben ze wel een wedstrijd meer gespeeld. In ieder geval, uh, ja, dat is uh, vanavond uh, voor de mensen... Nog, nogmaals voor het internationale voetbal... Ronald Koeman is niet meer bij Barcelona, maar uh, zijn trainer neemt de honneurs waar. Maar zij spelen vanavond, en dat is Barcelona, die speelt vanavond om 9 uur tegen Deportivo Alaves... En uh, ik ben erg benieuwd hoe die wedstrijd afloopt. Maar daarover morgen natuurlijk weer. Ja, en eigenlijk voor, uh, voor Koeman hoop je dus eigenlijk dat ze gaan verliezen ja, natuurlijk. Je, je, bent toch, je bent toch een beetje... Ja, want als je, als ja. je, als je, als je ziet uh, de persconferentie afgelopen week van die voorzitter van Barcelona... die heeft het vanaf het begin al niet gehad op, uh, op Koeman... Maar Koeman had ook geen materiaal meer, want uh, ik bedoel, Messi weg. Uh, dus uh, hij moest het helemaal. Hij is bezig een nieuw team samen te stellen met veel jongere spelers. En dan kan je natuurlijk niet verwachten dat je gelijk in de kop meedraait. Maar goed, ja, uh, één ding telt, uh, op dat niveau uh, winnen, winnen, winnen. En voor, uh, niet wijnen, wijnen, wijnen, maar winnen, winnen, ja, winnen. Bijna. En als je dat niet doet, dan functioneer je niet. Het is heel simpel. Ik vind het ontzettend sneu voor uh, Ronald Koeman. Maar goed, je wordt toch een beetje ja, fan van Coman zijn. En dan denk je van nou, ik hoop dat Barcelona... Want Xavi, die is... Bewaar even je energie voor morgen, Albert-Jan. Okay, ik... Want uh, morgen ik... zijn ja. we er weer om twee uur. Ja. Zat het op zondag Zometeen meteen Fred. Hij is er weer Zodat dadelijk. Uh, Entertainment for you na vijf uur. En wij zijn er dus morgen weer. Want wat doe jij morgen om twee uur, Albert-Jan? <laughs> uh, uh, uh, uh, dan zit ik hier weer. Uiteraard. Ja. In de studio Tolweg Tina. We zeggen tot morgen. Fijne zaterdag.